Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op IJsland is opnieuw een vulkaan uitgebarsten. Het is de tweede in korte tijd. De vorige maand was er ook al een uitbarsting. Een stukje verderop bij het dorp van de Nederlander Ruben...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 Bij de Blue Lagoon, de warmwaterbron die vaak voorbij komt op insta. En een satelliet met een Nederlands tintje is eindelijk onderweg naar de ruimte. De lancering werd meerdere keren uitgesteld vanwege slecht weer, maar vanochtend is hij dan toch vertrokken. 5, 4, 3, 2, 1, booster ignition, full power engines en lift off of the Falcon 9 en pace helping keep pace with our ever-changing ocean and atmosphere. Ja, de satelliet heeft een onderdeel aan boord... dat heel precies luchtvervuiling kan meten... zodat kan worden uitgezocht wat voor invloed dat heeft op klimaatverandering. Dat onderdeel is in ons land gemaakt. Het is de bedoeling dat de satelliet drie jaar in de lucht blijft. En er zijn vannacht geen problemen geweest bij een politiebureau in Apeldoorn... waar twee boeren vastzitten. Die waren opgepakt bij protesten. In appgroepen werd toen opgeroepen om ze te gaan bevrijden... De burgemeester maakte zich zorgen en had een noodbevel afgekondigd, maar er is dus niks gebeurd. En een Finse vliegmaatschappij gaat niet alleen koffers, maar ook passagiers wegen. Volgens FinAir kan zo beter ingeschat worden hoeveel een toestel weegt bij het opstijgen. Ze benadrukken dat zwaardere passagiers geen problemen krijgen. Het is trouwens niet verplicht voor reizigers om zich te laten wegen. En het weer nog een grijze dag met op veel plekken wat regen. In het noorden kan er ook natte sneeuw bij zitten. Het wordt maximaal 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging door een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij afrit Oud-Zuid zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Watergaasmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 It's the kiss of death from Mr. Goldfinger.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 feel that I want to be at to take the path of love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 I yeah. do. Yeah. Yeah. Make it better. Then tell me, boy, now wouldn't that be sweet? Yeah, yeah. Yeah, there's a lady that I used to love She's married now or engaged or something so I'm told Tong that I told you